12 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. Goedemiddag. Overeenkomst Spijker en Chinees bedrijf Houtai van de Baan. OM eist geen TBS in hoger beroep tegen zwemschoolhouder Benno L. En Demjanjoek zwijgt tijdens de laatste dag van proces. Bewolkt. Er zijn wat buien, in het oosten mogelijk met onweer. Later vanuit het westen weer zon. Het wordt 15 graden aan zee, 19 graden in het oosten van het land. Morgen een beetje hetzelfde als vandaag. Het weekend verloopt bewolkt, buig en bovendien een stuk frisser. En opnieuw hangt het lot van het Zweedse automerk Saab aan een zijden draadje. Eerder deze maand bleek het alsof er een oplossing was gevonden. Toen sloten het moederbedrijf Spyker Cars en het Chinese Houtai een overeenkomst. Maar die deal is alweer verbroken.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 Naar Den Bos, tien jaar cel, heeft het Openbaar Ministerie een hoger beroep geëist... tegen zwemleraar Benno L. En er is geen TBS met dwangverpleging geëist. Theo Verbrugge, bij de rechtbank in Den Bos Theo. Uh, Theo, ja, eerst waarom geen dwangverpleging? Want ze gingen juist in, in beroep uh, omdat de rechtbank geen TBS oplegde... toen dat wel was geëist. Ja, maar het Openbaar Ministerie kan eigenlijk moeilijk anders. Want alle deskundigen, alle psychiaters, psychologen die zeggen... Ben O.L. kan er met een dagbehandeling goed van afkomen. Dan is er een kleine kans op herhaling. Ja, het Openbaar Ministerie kan geen enkele deskundige aan zijn kant krijgen. Die zegt toch maar TBS met bankverpleging. Met de mogelijkheid dat Ben O.L. nooit meer vrijkomt. Ja, dan kan je niets anders dan die eisen laten vallen. En kom je wel op een maximale strafeis dan van 10 jaar. Hoe reageerde Ben O.L. zelf? Nou, Ben O.L. die huilt eigenlijk de hele ochtend al. Ja, Het is een beetje triest verhaal. Hij zit in vrucht in de gevangenis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 Ander proces in München. Er is de laatste dag van het proces tegen de van oorlogsmisdaden... verdachte John Demjanjuk. De geboren Oekraïner was volgens justitie hulpbewaker... in het vernietigingskamp Sobibor. Hij wordt verdacht van medeplichtigheid aan de moord op zo'n 28.000 Joden... bijna allemaal uit Nederland. De middels 91-jarige Demjanjuk kreeg vanmorgen van de rechter... nog één keer het laatste woord, maar daar maakte hij geen gebruik van. Zometeen, over 25 minuten, half 1, dan begint de rechter met het uitspreken van het vonnis. Er is zes jaar geëist en de advocaten van Demjan Joek vragen vrijspraak. Dit is het NOS Journaal, het door alt komt een puntenrijbewijs aan voor automobilisten die... Nee, we gaan eerst naar uh, Fukushima, uh, Japan. Daar wordt een begin gemaakt met het ruimen van het vee in de buurt van Fukushima. Boeren in een straal van 20 kilometer van de reactor, de kernreactor daar... Die hebben na de aardbeving kippen, varkens en rundvee achter moeten laten. Er zijn intussen duizenden dieren omgekomen van de honger. Andere dieren zijn losgebroken uit stallen en die zwerven door het gebied. Met toestemming van de eigenaar gaat de overheid van Japan de dieren nu afmaken. Dan... Een ander bericht. Ruim 60 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog... worden er nog regelmatig stoffelijke resten van gesneuvelde militairen gevonden. In het Zeeuwse Westkapelle wordt op dit moment gezocht... naar de resten van een militair die in een veldgraf onder een dijk zou liggen. Anneke McGovern van het projectbureau Zeeweringen van Rijkswaterstaat. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, 60 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog... nog gaan speuren naar stoffelijke resten daar in Westkapelle... Um, uh, u heeft dus aanwijzingen dat daar iemand ligt vanzelf? Ja, dat klopt. Ja, hoe, hoe, hoe, wat zijn dat voor aanwijzingen? Nou, Het is zo dat het uh, projectbureau Zeewering uh, voert dit jaar een uh, dijkversterking uit bij Westkapelle. En in de voorbereiding naar dat werk hebben wij uh, bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten gehouden. En daarbij uh, kregen wij van de uh, ooggetuigen verklaringen dat zij daar uh, in de tijd uh, een uh, menselijke resten hebben zien liggen. Ja. En euh, nou ja, op, aan de hand daarvan zijn wij natuurlijk wel verder van onderzoek. En blijkt dat er ook wel al wat historisch vol onderzoek te zijn gedaan enkele jaren geleden. Kortom, euh, alle gegevens die wij kregen bij elkaar genomen vonden wij het, euh, omdat wij daar toch zorgvuldig mee om willen gaan, euh, dat wij daar een onderzoek naar moesten laten uitvoeren. En hebben wij contact opgenomen met de Berningsdienst, de identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht. Ja, want, want het, het is de bedoeling dat daar gewerkt gaat worden ja. aan die dijk, dat er iets uh, verandert daar? Ja, wij zijn bezig met het versterken van de steenbekleding van de dijk bij Westkapelle. Dus dan is dit het uitgelezen moment om om, nou ja, dat soort aanwijzingen is uh, na te speuren. Kijken of wat ervan klopt. Nou, inderdaad, ja dat, dat is uh, het is inderdaad zo dat uh, bovenop dat wij zorgvuldig hiermee om willen gaan, wij op dit moment natuurlijk ook al het materieel uh, daar ter plaatse hebben uh, wat ingezet kan worden om. Ja. Te zoeken. De bergings- en identificatiedienst van Defensie, dus dat zijn specialisten die daarmee aan de slag gaan. Ja, dat klopt, dat zijn specialisten. Ja, want dat moet, ja. dat moet allemaal heel voorzichtig, uh, ja, ik stel me zo voor, uh, bijna op, op een archeologische manier, uh, archeologisch onderzoek uh, gedaan worden. Ja, inderdaad. Uh, wij hebben daar ook een kraan, uh, zeg maar, met een laadbak zonder tanden, waarmee je uh, voorzichtig laagje voor laagje kan afgraven. Ja. Dus zeg maar, uh, de. de de basaltblokken die op de glooiing lagen, die zijn weggehaald. Ja. En nu wordt die grond laagje voor laagje afgegraven... om daar heel voorzichtig te kijken of er inderdaad iets gevonden wordt. En hoe, hoe lang dat gaat duren, heeft u enig idee? Ja, vandaag, uh, de, de, die dienst die dat uitvoert, die heeft aangegeven toch... in de loop van de middag, eind van de middag, uh, daarmee klaar Dan te zijn. Dan zijn ze daarmee ook Oké. Okay. En, en uh, de, de nationaliteit van die militair uh, die daar begraven is... Uh... Ja, het, is aannemelijk. het is aannemelijk dat als daar resten gevonden worden dat het van een Britse militair zal zijn. Dat het een Brit is? Ja, ja want er zijn ook wel Noorse en Nederlandse commando's uh, daar geweest, maar toch voornamelijk Britse. Okay. En, en stel dat die uh, gevonden uh, worden, die, die, die resten wat gebeurt er dan mee? Die worden dan door die diensten die het onderzoek uitvoert meegenomen uit het laboratorium in uh, Soesterberg. En daar wordt dan uh, onderzocht uh, de identiteit natuurlijk. Ja. En, en ja, moet u er nou rekening mee houden bij die werkzaamheden daar aan die dijk... dat er nog meer uh, van dit soort uh, graven uh, naar boven komen? Nou, nee, dat denk ik niet, want dit is ook geen spontane fonds. Dit is puur echt op aanwijzingen van getuigenverklaringen en, uh, en historisch vooronderzoek. Wat wel telkens in dit dijkvak aan de orde is geweest... is uh, dat we mogelijk explosieven zouden vinden. En dat is ook gebeurd, want uh, op 31 mei... Uh, wordt er een duizend ponden die we daar gevonden hebben uh, opgeruimd. Oké. Okay. Goed, ik, ik dank u voor de, voor de uitleg. Anneke McGovern van het projectbureau Zeeweringen van Rijkswaterstaat. Graag gedaan. Dag. Dag. Het puntenrijbewijs voor automobilisten... dat zit er nou toch echt aan te komen? Automobilisten die achter het stuur worden betrapt met drank of drugs op... Twee keer in de fout en dan ben je je rijbewijs kwijt. Uh, voor asociaal rijgedrag krijgen bestuurders geen strafpunten. Heeft het ministerie van Infrastructuur bekendgemaakt. Was aanvankelijk wel de bedoeling en het advies ook van, uh, van justitie. Guido van Woerkom, directeur van de ANWB aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het puntenrijbewijs, het zit er aangekomen in een wat afgeslankte vorm. Wat vindt u daarvan? Ja, we zijn altijd uh, erg twijfelachtig geweest over het nut en noodzaak van zo'n punterijbewijs. Eigenlijk is de pakkans gewoon te laag om uh, dat effectiever te laten zijn. Dat je veel meer in de situatie uh, nou ja, pech of, uh, of geluk uh, hebt. Uh, verder zit er een enorme bureaucratie uh, aan. We zien ook uh, bij de jongeren dat uh, dat puntenrijbewijs uh, eigenlijk niet goed, uh, goed functioneert. Dus wij vinden het wel prima dat er op een andere manier gekeken wordt naar uh, de bestraffing van, van asociaal gedrag. Ja, u zegt een enorm bureaucratisch systeem. Dat is ook de reden waarom uh, minister Schultz zegt van uh, we, we gaan het niet uh, heel breed doen. En dus bijvoorbeeld voor asociaal rijgedrag, voor bumperkleven en zo gaat het, uh, gaat het niet gebeuren. Nee, dat klopt. De minister ziet ook op tegen die bureaucratie. Ja, eigenlijk zijn wij het met de minister eens dat we liever agenten op de weg hebben... dan agenten achter het bureau punten aan het tellen. En uh, wat dat betreft is dit een goede beweging. Maar ja, alcohol achter het stuur, uh, een gevaar voor andere weggebruikers. Uh, goed dat dat toch wordt aangepakt? Ja, het is heel goed dat dat aangepakt uh, wordt. Uh, ook daarvoor geldt, hoe hoog is de pakkans uh, precies. En dan zouden wij ook heel graag zien dat uh, mensen die uh, uh, laten blijken dat ze niet uh, goed met alcohol om kunnen gaan in het, in het verkeer... dat die voor de rechter komen en dat de rechter dan heel goed kijkt... wat een, een passende strafmaatregel. Dat kan zijn intrekken van het rijbewijs, dat kan zijn het opleggen van een cursus... dat kan zijn een, een, een taakstraf, maar dat moet je echt op de persoon dat, zelf richten. Dat vindt Ik u dat uit effectiever? Dat is effectiever, dat is, uh, dat is beter. Ja. Toch 1 juni, dat zit eraan te komen, dan, uh, dan gaat dat puntenrijbewijs in. Ja, ik denk dat er nog altijd een moet uh, georganiseerd worden... als ik het zo hoor uit uh, de ambtelijke kringen. Uh, volgende week is er ook overleg uh, met de Tweede Kamer uh, en de minister hierover. Ja, maar... En we zullen zeker ons uh, geluid daar nog even laten horen. U gaat nog uh, de minister een brief sturen hierover? Ja. Oké. Okay. Ik hey, dank u wel, Guido van Woerkom van de ANWB. De WK-tafeltennis in Rotterdam. Er is alleen Li Xie nog in de strijd bij het vrouwen-enkelspel. Later vandaag komt zij in de achtste finales tegenover Guo Yan uit China te staan. De nummer twee van de wereld. Ook in het dubbelspel is Li Xie nog actief. Samen met Li Zhao begon ze vanmorgen aan de partij in de achtste finales. Mark Brasser in Ahoy, die volgt dat toernooi. Mark, uh, hoe is het met Li en Li? Nou, niet, niet heel erg goed. Ze liggen eruit. En ja, dat, dat was eigenlijk ook wel een beetje de verwachting. Uh, ze speelden tegen diezelfde Guo Yan, waar uh, Jeff vanavond dus tegen singeld. Daar speelden ze zojuist ook een dubbelspel tegen. Die speelden samen met Ding Ning. Ja, tweede geplaatst uh, zijn die Chinezen. Een topkoppel in de wereld. Veel gewonnen al. Ja, je hoopt dat ze, dat ze bij kunnen blijven, zeker in de eerste games. Maar het werd al vrij snel duidelijk dat de Nederlandse vrouwen ja, niet heel veel in te brengen hadden. 11 2 11 2 en 11 3 dat waren de eerste drie games. Uh, de vierde game, een beetje hoop. Die vierde game wonnen met, met 11-8, maar in de, in de vijfde game maakte de Chinese vrouwen het met uh, 11-6 uh, gedecideerd af. En dat betekent dus dat voor uh, Li Jiao deze wereldkampioenschappen voorbij zijn en dat uh, Li Jet terug kan naar het hotel, uh, kan gaan slapen, kan gaan eten en zich kan gaan voorbereiden op die uh, belangrijke achtste finale van vanavond tegen Duo ja. Yan. Ja, wat, wat zijn de kansen? Nou ja, ze, ze speelt ontzettend goed. Uh, Jazz zit echt in het toernooi. Speelt heel onbevangen. Is niet zenuwachtig. Heeft zichzelf geen druk opgelegd, zoals Zoals Zhao dat wel had gedaan. En Zhao besweek daar uh, deze week aan. Uh, gisteren verloor ze haar partij. Dat ze zei van ja, ik sta onder druk. Spanning. Uh, ik, ik voel me niet goed. Nou, Jay heeft dat helemaal niet. Kan Franken Vrij spelen. Vindt het fantastisch dat ze de achtste finales heeft gehaald. Dat is al meer waar ze op voorhand op gerekend had. Dus kan Vrij uitspelen. spelen. De druk ligt bij de Chinezen. Uh, ja, Jai speelt goed. Dus, dus uh, kijk, op voorhand zou je zeggen van nou ja Go Jan is niet voor niks als tweede geplaatst. Top van de wereld Chinezen. Uh, Jays op dit moment, nou ja, sub-top van de wereld. Uh, hopen dat ze in het, vooral in het begin misschien een gamepje kan pakken. Dat ze goed bij kan blijven bij de Chinezen. Daardoor de Chinezen wat onder druk kan zetten. En dan, uh, ja, dan heeft ze een kans. Ik bedoel, het moet altijd nog gespeeld worden. Ik zet vanavond Radio 1 ook weer gewoon aan en luister naar Mark Brasser. Dank je wel. Zou ik zo zeker doen. Nog een keer de hoofdpunten van het nieuws in de zaak tegen zwemleraar Benno O.L. heeft het OM een hoger beroep geen TBS geëist. De overeenkomst die autoproducent Spijker gesloten heeft met de Chinese houttai, die overeenkomst is van de baan. En in München heeft de van oorlogsmisdaden verdachte John Demjanjoek gezwegen op de laatste dag van zijn proces. 14 over 12, dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV en lunch.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 Dit is Radio 1, NCRV, Lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De studenten die dit jaar afstuderen aan de in opspraak geraakte hogeschool in Holland... krijgen een baangarantie. Maar dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Een reactie zometeen van de Algemene Bond Uitzendondernemingen... die bij de deal betrokken is. In het mediaforum schuif aan presentatrice Elsemiek Haviga en radiomaker Erik Kortom. Het gaat onder meer over het Songfestival. Vanavond he, de drieërs moeten dan aan de bak voor hun halve finale. De Volendammers kwamen gisteren nog met de schrik vrij... want ze waren betrokken bij een autoongeluk in Düsseldorf. En gelukkig was er de verslaggever van shownieuws om de natie gerust te stellen. Ja, en dat was eigenlijk best een beetje schrikken hoor, kan ik je vertellen. Maar gelukkig valt het allemaal mee. Gelukkig maar. En in de Nationale Nieuwsquiz, Gert-Jan Barr, die komt uit Zutphen. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het van vandaag. Maandag barsten de eindexamens weer los. En op 3FM is daar weer uitgebreid aandacht voor in het eindexamenjournaal. Het allereerste bulletin wordt maandagochtend om 8 uur gelezen door onderwijsminister Van Bijsterveld. Ze doet dat vanuit de studio van 3FM. Vandaaruit komen dan twee weken lang de eindexamenjournaals gemaakt door de redactie van NOS op 3. Mensen die vannacht nog wakker waren en naar de radio luisterden, konden het volgende horen: Het is 1 uur. Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Amsterdam is de. Nou, mijn scherm is uitgevallen. Ik kan helaas het nieuws niet lezen. Um, ik heb alleen nog het weer. Ja, arme Martijn van Beek, zou je zo zeggen. Het beeldscherm viel dus uit, en daar zit je dan: Dorald Megens, ook nieuwslezer. Ja. Nou, hoe leg dit maar eens even uit. Dat, ja, Om één uur s'nachts, uh, ja, nachtmerrie. Um, ja, wat gebeurt? Er, er staan beeldschermen in de cellen. Um, en dan kunnen wij het laatste nieuws daarvan oplezen. Tien um, seconden voordat de pips klonken van één uur... kreeg Martijn een zandloper in beeld en hing de computer. En dan kan je niks meer zoals... Op Nee, dat is misschien wel eens gebeurd. Ik kan het een Komt beetje uit je hoofd, hoofd proberen te doen, maar dat schiet er natuurlijk ook niet op. Uh, nee, valt niet mee. Nee, nee twee <lacht> minuten tekst uh, zonder eurs. Dat, uh... Nou heb ik vroeger ook wel eens bij die nieuwsdienst rondgelopen. En uh, de deden we het gewoon vanaf papier. Ja, dat is een, uh, dat is een, een, een mogelijkheid inderdaad. Uh, dat is ook de bedoeling dat we nou, uh, zoveel als het kan uh, papier meenemen. N nu was het, uh, uh, we hadden net de aardbeving Spanje achter de rug. Uh, daar kwam laatste nieuws over binnen. Dus dan gaat er een redacteur op de werkplek zitten en uh, de nieuwslezer zit in zijn cel. En uh, mochten er dan nog laatste uh, nieuwtjes aanvullingen zijn... dan is het zaak van lezen uit het scherm. Want uh, bij ons bulletin is het zo dat wanneer we het eerste bericht uh, lezen... dan kan een redacteur op de redactie nog in het tweede en derde bericht... Uh, uh -huh. naar lust uh, correcties aanbrengen of dingen actueel ja, Om maken. zo up-to-date mogelijk te Precies, blijven, wordt je ja, vanuit het scherm ja, gelezen. Ja, er uh, werd gemeld tien doden in Spanje. Nou, dat bleek later, is dat bijgesteld. Uh, acht doden is dan, naar beneden bijgestaan. Dat soort uh, aanpassingen, dat, uh, dat kan dan uh, nou zelfs tijdens de, het bulletin nog, uh, ja. nog uh, gemaakt worden. Ik zag dat jij toch maar net, uh, voor de zekerheid, ook weer blaadjes bij je had... Dat is de, ja, dat is dat goede, het kost wat bomen, maar je hebt wel een goede backup dan. Zeker. En hier heb ik geen scher, als ik hier bij jou de minuut kom lezen, heb ik geen scherm tot mijn ja. beschikking. Dus dan moet ik wel vanaf papier. Ja, wat je zegt, uit het hoofd is te moeilijk. Ja. Nou, het is maar even verklaard dus, voor de mensen die dit uh, vreemde uh, bulletin horen. En het, uh, het is eerder uitzondering dan regel, maar ik hopen. Uh, het is in mijn 15-jarige carrière de eerste keer dat ik dit zo hoor. <laughs> Dank voor uh, de uitleg. Door Altmegen. Okay, graag gedaan. De zesde en laatste stem. ...is voor... ...Regina! <tie> Regina, Romein! Regina, Romein! Regina Romein! won dus vorig jaar Expeditie Robinson. Inmiddels zijn de opnamen voor een nieuwe reeks van dat programma begonnen... ...en dit keer is presentator Eddie Zoe neergestreken in de Filipijnen. Welke BN'ers doen er dan mee? Volgens RTL Boulevard zijn dat presentator Sipjan Jan Bouwsema... ...acteur Sascha Visser, zangeres Do, model Sylvia Geersen en acteur Patrick Martens. Expeditie Robinson is vanaf het najaar te zien op RTL 5. En RTL meldt dat de aanmeldingen voor de ex-Gerso-audities binnenstromen. Slechts een week na de oproep hebben zich al 2000 kandidaten gemeld... die een party holiday met Jokertje, Barbie, Matsu Matsu, Little Princess, Sniper, Kabouter, Sterretje en Elise wel zien zitten... Het potentiële aanbod van feestbeest is heel divers, niet alleen Hagenese, maar ook Groningers, Brabanders, Tukkers en zelfs Belgen hebben zich massaal opgegeven. Een oproep van Barbie die graag een homo in de groep zou zien is ook gretig gehoor gegeven. Je kan je nog tot 27 mei aanmelden. Wat het glazen huis is voor 3FM is het geel-zwarte huis voor voetbalclub NAC Breda. De club zit in financiële problemen en daarom proberen de supporters 4 ton bij elkaar te krijgen om de club te redden. Vanavond gaat een aantal van die supporters het huis in en ze blijven daar opgesloten tot zondagavond. De NAC-fans zitten niet stil, want ze gaan een paar dagen non-stop radio maken via Stadsradio Breda. Marcel Peters is één van de dj's. Marcel, goedemiddag. Goedemiddag. Glaashuis van 3FM bracht ruim 7 miljoen euro op. <laughs> uh, jullie proberen 4 ton op te halen. Ja, op daar gaan we ons best voor doen, inderdaad, ja. Op welk bedrag staat het tellen nu? We zijn nu ruim boven de 2 ton, dus we, zijn, uh, we zijn over de helft. Ja, en, en wat wordt er precies uitgezonden in dat, uh, in dat geel Zwarte Huis? Nou, we hebben een uh, studio gebouwd die uh, eigenlijk in het stadion zit, aan de rand van het stadion. Uh, er zijn allerlei, allerlei gasten die, uh, die, die er komen. Uh, per uur hebben eigenlijk hebben we een uh, prominente Bredanaar die, uh, ja, die dan bij ons in, in, het, in het huis de Radio komt maken. Ja, ik neem toch aan dat daar ook wat spelers van NAC bij zitten. Die mogen toch ook wel wat doen, lijkt me. En die hebben ook gewoon meegedaan aan de eerdere acties die er, al, die er al zijn geweest. Maar er zijn inderdaad een heel een aantal spelers van het eerste en ook oud spelers, moet ik zeggen, die, die ook bij ons zullen aanschuiven de komende dagen. Ja, en, en daar gaan jullie gekke dingen mee doen of is het echt alleen maar plaatjes draaien en, uh, en dat soort zaken? Nee, er zijn ook allerlei verschillende optredens. Er zijn uh, benefietavonden, er is een hele, een hele kidsdag uh, rondom het stadion. Uh, zaterdagavond is een hele grote feestavond. En uh, ja, daar gaan wij allemaal verslag van uitbrengen. Ja. Maar als je nu al op, vier to of op twee ton zit, uh, dan is het dus al de helft. Ja, nou, ja. Dan, maar ja, er is dus nog heel veel, heel veel te doen. Ja. Nou ja, goed, maar je bent al over de helft. Dat, dat gaat toch wel heel goed dan als je vier ton moet ophalen? Ja, ja. het gaat inderdaad hartstikke goed. Er zijn heel veel, uh, heel veel bedrijven, heel veel verenigingen... die, die voorstichting Rednak echt heel ludieke en leuke en mooie acties uh, hebben gedaan. En ja, er staan er nog een heel aantal uh, dit weekend op het programma. En uh, ja, dat willen we heel graag uh, laten uh, ja, ja. aan Breda bekendmaken. En, en jullie zitten dus in een huis in dat stadion. Um, ja. is, het, is het net als bij 3FM dat je ook niet mag eten en zo? Nee, dat, is, uh, dat was het nee Dat is het, uh, dat is het niet. <laughs> nee. dat, die voorwaarden heb je wel gesteld. ik wil wel dat huis vraag die ik stelde toen ze aan mij vroeg of ik mee wilde doen en uh, gelukkig mocht dat wel gewoon, dus dat, uh, dat gaan we gewoon wel doen. Ja. En kunnen mensen jullie ook zien? Kunnen mensen daar gewoon naartoe komen? Hoe werkt dat? Of... Ja, absoluut. Ja, Het is zowel van, van de binnenkant van het stadion als, uh, als uh, van de buitenkant. Dus het, uh, is Het is echt ontzettend mooi uh, gebouwd. Dus, uh, zijn we op dit moment nog druk mee bezig om dat gewoon allemaal heel uh, gelikt eruit te laten zien. En de mensen kunnen inderdaad zeker gewoon uh, komen kijken, graag zelfs. Hey, en als die vier ton of misschien wel meer uh, uiteindelijk boven water komt, hebben jullie nog zeggenschap over wat er dan mee gaat gebeuren? Dat er een goede spits voor gehaald uh, wordt of zo? Nou, we kunnen we kun, we kun een balletje opgooien, maar ik denk niet dat er naar ons geluisterd gaat worden. Nee, maar ja, het is in ieder geval allemaal de bedoeling om nakken overeind te houden. En ja, zo'n oude club, die horen het natuurlijk ook wel gewoon in die erevisie ere thuis. Ja, inderdaad. Veel succes ja. met de actie, Marcel. En bedankt dat jij van de telefoon kwam. Hoi. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. Ja, is... De Beatles naar Blokken. Het mediaarchief. Ja, vandaag is het precies elf jaar geleden dat journalist Willem Oltmans... na een jarenlange strijd een schadevergoeding kreeg van de Nederlandse staat. 8 miljoen euro kreeg hij. Eh, gulden was het trouwens toen nog. 8 miljoen gulden. Dat scheelt toch wel iets. Hij kocht daar een penthouse aan de Amsterdamse Singel voor en een vleugel. Een onafhankelijke commissie had bepaald dat Oltmans jarenlang als journalist... is tegengewerkt door zijn aardstrival Jozef Luns... de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken... Twee keer eerder hadden premier Lubbers en ook minister van Mierlo... geprobeerd om met Oltmans tot een schaderegeling te komen. Maar die wees de journalist Stefan af. Maar op 12 mei 2000 voelde hij zich eindelijk gerehabiliteerd. Er lijkt nu echt een eind te zijn gekomen aan het jarenlange gevecht... van de journalist Willem Oltmans met de Staat der Nederlanden. Een arbitragecommissie oordeelt dat de overheid hem jarenlang... zozeer heeft tegengewerkt met alle financiële schade van dien... dat de staat 8 miljoen gulden schoon... Aan Oltmans dient te betalen. De kassa rinkelde opeens. Peter, ja, gefeliciteerd. Nou, jij gefeliciteerd. <laughs> Want hij de uitspraak in uh, het koffertje. Oh, is iets, ik ben benieuwd. Oltmans krijgt 8 over. miljoen gulden, waarvan 1 miljoen voor zijn advocaten is. Nou. Ik ga eerst eens kijken of het komt. En kijken of het, ik ga het natellen of het er allemaal is. Ik had niets meer. Dus ik zat in een kamertje van 6x6 en ik had niks. Dus ik moest mijn hand ophouden bij de sociale dienst voor 1100 gulden de maand. Zo begon het. Oh. Het is op 1400 geëindigd. En dat heeft acht jaar geduurd. Dus het was een blijde verrassing? Nee. Het, ja, nee, ja. Nou, nee. Ik hou er niet zo van. Want de hele straat stond vol met televisie en camera's en journalisten. En toen kwam professor Nuclein met het koffertje aan. Met de acht miljoen. We hadden gehoopt twee of tweeënhalf. En, en daar moest dan de belasting af. En was hiermee ook niet een beetje het doel van je leven voorbij? Nee. Wat moest je nog wat? Wat moest je nog? Alles. Ja, Willem Oldmans. Vandaag precies elf jaar geleden kreeg hij een schadevergoeding van 8 miljoen gulden van de staat. Hij overleed trouwens drie jaar later in 2004. Lunch met Jurgen van der Berg. Dachten studenten van In Holland even dat hun papiertje vrijwel niks meer waard zou zijn. Nu krijgen ze opeens een baangarantie. Althans, dat hebben de hoogste baas van de hogeschool, Doekle Terpsa. en de Algemene Bond Uitzendondernemingen afgesproken. Maar hoe kan het eigenlijk bepaalde studenten zomaar een baangarantie geven? De telefoon is Remco Ike, voorzitter van. Uh, die is van de Algemene Bond van Uitzendondernemingen. Dag meneer Ike. Ja, goeiedag, ik ben uh, woordvoerder, kresverlicher. Kijk aan. Uh, ja. Maar u weet er ook alles van. Hoe gaat het nou in zijn werk? Uh, dat jullie studenten van in Holland een baangarantie kunnen geven? Ja. Nou, wat we afgesproken hebben is dat wij uh, onze uitzendbureaus, onze leden dan, ABleden, leden zich gaan inspannen om uh, uh, jongeren die zijn afgestudeerd aan, aan de hogeschool, aan de baan te helpen. Uh, garantie is natuurlijk moeilijk af te geven. Hè? We kunnen natuurlijk aan niemand garanderen dat hij natuurlijk een baan krijgt. Maar... Ja, maar zo stond het er wel. Ja, nou goed, wij bieden, bieden baanperspectief. perspectief. Uh, de heer Terpstra, Doek Terpstra van de Hoogschool in Holland, heeft er inderdaad van gemaakt, maar een garantie. Uh, nou, dat is natuurlijk heel moeilijk. Geen, iedereen weet dat geen enkele baan uh, een garantie is. Als je nu werk hebt, dat wil dat niet zeggen dat je dat over een jaar nog hebt. Wat we wel kunnen doen, is we gaan ons inspannen om zoveel mogelijk mensen aan de baan te helpen. Ruim de helft van alle uitzendkrachten die in Nederland werken, dat zijn 700.000 uitzendkrachten die in Nederland werken, die studeert, is een student. Ruim de helft van alle uitzendkrachten, die vindt uiteindelijk ook een vaste baan. En onder hbo's is dat, is dat ruim 50%. Dus dat en en, en wat, uiteindelijk... banen, wat voor banen zijn dat dan? Uh, nou, dat, zijn, ja, banen op, dat kan op alle niveaus zijn, maar wat we nu uh, gaan doen is onze inspanning om de HBO-afgestudeerden uh, ook in dezelfde richting uh, te plaatsen. Uh, ...en in ieder geval op het uh, gelijkwaardige niveau, dus in ieder geval op hbo-niveau. Wat we gaan, gaan doen is uh, met mensen aan de slag en kijken inderdaad, of ze in een sector terecht kunnen... ...waarvoor ze ook zijn opgeleid, bijvoorbeeld voor de entertainment of voor de commerciële economie. Uh, maar ja, dat kan ook best voorkomen dat een hele andere sector uh, aan die mensen, uh, uh, op die mensen zit te wachten. Ja. Het gaat in ieder geval omdat, uh, de studenten een hbo-niveau hebben... En dat is voor ons heel belangrijk. We hebben veel vacatures voor, uh, voor mensen op hbo-niveau. We zien de markt stijgen. Onze uh, uitzetmarkt stijgt afgelopen periode zo'n 10%. Dat wil zeggen dat we 10% uh, meer uren maken en dus veel meer mensen nodig hebben. Uh, de afspraak is ook gemaakt in het licht van de komende krapte alweer. Wat we ook alweer zien in bepaalde sectoren dat alweer krapte ontstaat. Uh, dus ja, wij zitten echt wel uh, te wachten op, uh, op jongeren die een hbo nou, uh, zetjes hebben. even concreet, hè? mijn buurjongetje bijvoorbeeld, die heeft dan ja. een andere hogeschool gedaan dan in Holland. Uh, die ja. wordt dus eigenlijk uh, gediscrimineerd, want uh, die in Hollander die krijgt voorrang. Uh, nee maar dat hebben we ook afgesproken. Wij willen voor iedereen. Uh, ja, We willen in Holland gewoon een extra steuntje in de rug geven. Vooral ook de studenten van In Holland. We zeggen van nou, we zijn er uh, voor iedereen, maar ook dus voor jullie. Ook al heb je het gevoel van nou, ik ben afgestudeerd en jeetje, wat moet ik nou met mijn diploma? Uh, nou, daar kan je dus heel veel mee. Uh, dus het is niet zo dat wij gaan discrimineren. Dat we zeggen nou, de ene hogeschool vinden we beter. Of de studenten van de ene hogeschool trekken we voor en de andere hogeschool niet. Dat is absoluut niet zo. Maar u kunt extra uw best doen voor de In Hollanders. Ja, absoluut. Ja. En we hebben zelfs ook al, uh, uh, wat we gaan doen is verder. Er zijn ook veel in-house vestigingen in, uh, in de hogescholen. Er is dus heel vaak het idee en het beeld bestaat ook heel vaak bij uitzenden. dat dat baantjes zijn die je tijdelijk doet. Uh, dus naast je studie, in de horeca werken of iets anders doen. Maar wat gewoon heel veel mensen niet weten, en ook heel veel studenten niet weten... is dat we juist ook uh, baanperspectieven uh, bieden en ook juist carrières bieden... Ja. omdat gewoon heel veel mensen dus gewoon doorstromen ja. in een vaste baan. Maar u hebt daar wel het bedrijfsleven ook voor nodig. Ja. En die naam in Holland heeft nou niet zo'n uh, zo prima uitstraling uh, de laatste tijd. Dus ik kan me zo voorstellen, als je de baas bent van een bedrijf... en je hebt uh, een uitzendbureau ingeschakeld om uh, personeel te werven... dat ja. je dan een extra aanmerking uh, maakt, zo van... nou, uh, ik heb liever toch wel mensen met een volwaardig ja, diploma... Het... Daar zijn we helemaal niet bang voor. Maar hoort wij u middelen... dat ook van bedrijven? Nee, wij bemiddelen heel veel mensen, heel veel doelgroepen. Dus niet alleen studenten, maar we bemiddelen ook heel veel langdurig werklozen... Uh, mensen met een arbeidshandicap en het gaat er ook helemaal niet om wat iemands achtergrond is wat dat betreft of waar die iemand van komt of waar hij heeft gestudeerd. Het gaat er of iemand gemotiveerd is. En als iemand gemotiveerd is om het werk te doen, uh, dan kunnen wij onze opdrachtgevers ook heel makkelijk overtuigen dat ze die ene persoon in dienst moeten nemen. En dan maakt het helemaal, uh, helemaal niks uit of je van uh, universiteit of hogeschool A of B bent of een bepaalde achtergrond hebben. Het gaat ons echt om de motivatie en om de wil en ook om het niveau. Nou las ik ergens dat de Algemene Bond Uitzendondernemingen ongeveer 60% van de uitzendbureaus vertegenwoordigt. Uh, ik weet niet of alle Grote daar ook bij zitten, Randstart, ja, ook noemen we ja, wat. Die ja, doen ja. allemaal mee, die hebben hier ook mee ingestemd. Uh, nou we hebben sowieso alle Grote zijn, uh, zijn, li zijn lid van ons, uh, dat is inderdaad de top 10 in Nederland. Uh, maar ook heel veel mkb ondernemingen, dat zijn er dus uh, de overige uh, 400 leden van ons. Er zijn dus heel veel, heel veel bureaus. Nou, we hebben nu het uh, bericht is nu weer naar het gemaakt. USG People uh, heeft al aangekondigd uh, uh, dit uh, uh, te ondersteunen en ook aan de slag te willen Maar Wat is dat uh, voor club? USG People, dat is een, uh, dat is een, een, een, een uitzend. Uh holding met heel veel labels onder, zoals Uniek, Krijfs, uh, Aza, ja, ja. Studenten uit zijn okay. bureau. Die labels zitten er allemaal onder. Okay. Dus er zitten heel veel merken onder. Uh, dus dat, dat denken ja. wij dat dat een hele goede spin-off geeft. Dus, dus de kritiek op Doekle Terpsta van uh, hij heeft al mooie praatjes mee, doe dit, Maar dit heeft hij dan toch wel weer even mooi geregeld als ik het zo hoor. Ja, absoluut. Ja, ja, ja zeker. Ja. Of hebt u zich voor het karretje laten spannen een beetje? Nee, helemaal niet. Nee, dat is echt in uh, gezamenlijk overleg gegaan tussen onze voorzitter uh, Hans Kamps en uh, de heer Terpsta. Ja. En wat ik zeg, nou, wij zitten te wachten op personeel. En, uh, en hij wil heel ja. graag zijn studenten hard onder de riem steken. Nou, dat uh, hebben we op deze manier uh, gecombineerd. Maar u spreekt liever over een extra inspanning dan van een baangarantie. Want die kan je bijna niet geven, natuurlijk. Nee. Nee, duidelijk. Nee. Dank voor de uitleg, Remco Ike van de Algemene Bond Uitzend Ondernemingen. Zometeen is er ons Mediaforum. Uh, dat doen we vandaag met Elzemiek Haviga en Erik Kortom. En daar is hij weer, Dorald Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. In München begint de rechter rond deze tijd aan de uitspraak tegen de van oorlogsmisdaden verdachte John Demjanjuk. De geboren Oekraïner was volgens justitie hulpbewaker in Sobibor. Hij wordt verdacht van medeplichtigheid aan de moord op zo'n 28.000 Joden, bijna allemaal uit Nederland. In de Overijsselse gemeente Olstweijen mogen alsnog paasvuren ontstoken worden. De traditionele paasvuren gingen vorige maand door de aanhoudende droogte niet door. Door de regen deze week hebben organisatoren van 40 paasvuren toestemming gekregen om tot zaterdagavond de vuren alsnog aan te steken.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 En in Japan wordt een begin gemaakt met het ruimen van het vee... in de buurt van Fukushima. Boeren in een straal van 20 kilometer van de kerncentrale... hebben na de beving kippen, varkens en rundvee moeten achterlaten. De Japanse overheid gaat die dieren nu afmaken. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. De balking overheerst en in het noorden van Nederland... zie ik een aantal buien ontstaan. Deze buien zullen later vandaag voornamelijk in het oosten van Nederland actief zijn... en is er kans op onweer. Vanuit het westen zien we ook de zon goed doorbreken. De temperatuur komt uit op zo'n 14 tot 15 graden in Noord-Holland... en 17 tot 19 graden in het oosten van Nederland. De westenwind is matig en kan wat vlagig uit de hoek komen. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg en daarna is het denk ik overwegend droog. Misschien vannacht een enkele bui schampend langs de westkust. De temperatuur daalt naar 11 graden aan zee en 7 lokaal in het oosten. Morgen, dan is het vrijdag, dan zien we in eerste instantie veel zonneschijn. Maar aan het eind van de ochtend meer bewolking en dan staan er weer een paar buien. De temperatuur is vergelijkbaar aan vandaag, maar er staat wel minder wind. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Ze zijn al lekker aan het keuvelen met z'n tweeën. Elsemiek Haviga, presentatrice en communicatietrainer. En uh, Erik Corton, uh, 3FM-DJ, betrokken radiomaker en muziekvriek ook. En ja. acteur ook. Ja, van, dat is wel lang geleden. Ja, ja nee, maar we, ik heb je al eens gezien... in uh, Roze en Wodka Light. Ja, bijvoorbeeld. Nou, dat is wel dat wordt tot u, echt tot uit en daarna worden die dingen herhaald. Baantje en Roze Geur en Wodka Light. Ja, en en, en krijg je dat voor betaald? Was nee. Dat was wel zo'n gedoe? Nee, dat is, maar dat is onder heel veel acteurs. Oh. Voor mij maakt het niet zo heel veel uit. Ja. Maar er zijn echt acteurs die, die laten we zeggen... jarenlang in dat soort series hebben gezeten. En nu gewoon tot, ja. tot, echt tot, tot, weet ik hoe lang, herhaald worden. En krijgen daar geen rode cent voor. Die, die liggen al ongeveer in de goot. Maar die worden nog steeds uitgezonden. Ja. Maar nog even, want jij hebt aangekondigd dat je gaat stoppen met jouw uh, werk. Met die, Havelen, ja. die, die, die avonduitzending in ieder ja, geval. Ja. Uh, dus ik heb wel meer tijd weer voor dit soort dingen. Ja, zeker. En, dat, uh, en wie weet. <laughs> <laughs> er, er, er, er wordt, er wordt ze af en toe wel gebeld. Dus ik vind, ik vind het leuk. Het levert weer nieuwe dingen op. Ja. Ja. Um, eerst even naar uh, Secret Story op Net5. Uh, dat moest een beetje de grote klapper worden van SBS. Um, was je fanatiek kijker Els Miek? Wat denk je? Nee, mijn dochter kijkt af en toe wel. Oh. En die zegt, ja, het is eigenlijk een stom programma, maar toch wil ik het wel af en toe zien. Dus ik ben er wel eens langs gezapt, zo, omdat ik dan binnenkwam. Nou ja, weet je, ik ben toch ook geen doelgroep, dus het is een hele, hele domme vraag, Jurgen, op ik. Kijk. Ja, maar je bent misschien geen doelgroep van het programma, maar je was misschien wel de doelgroep van die zender. Dat vond ik zo maf. Ja, dat, dat was waar. Net, Net 5, 5 was echt zo'n ja, zo zo zo zo zender waar wij jij volgens mij heel erg voor zetten. Dat vrouwen vrouwen zender ja. ja. Ze hadden ook goede programma's altijd. Ja. ja, ik vind het wel jammer. Ik gun die zender dat ze het beter zouden doen dan ze doen. Maar ja, de programmering is zo onduidelijk en daar heb je het meteen mee gezegd. Want waarom moet zo'n programma ja. dan op Net 5? Dat klopt gewoon niet. Dan ben je gewoon inderdaad een beetje het spoor bij. Maar, maar wat ik vind het jouw dochter zegt, dus ik kijk af en toe, maar ik vind het een stom programma. Ja, ja maar goed, maar, dat, ze, ze kan wel zien dat het stom is, maar, maar daarom kan je ook kijken. Ja, dat is wel, toch? Midden in de dag. Ja, door. zeker, volgens ja. mij, voor dat programma. Ja, ja. ja. En, en ik begreep dat veel mensen toch wel via internet ook uh, dat, uh, dat volgden. Ja, nou ja, goed, dat kan en dat kan, maar volgens mij verdienen ze daar niet het geld niet mee, zou ik maar zeggen, met, uh, met uh, dit soort programma's. Volgens mij, moet dat toch gewoon, ik, ik denk dat het op zich een programma is wat. Nee, wat echt niet op net vijf thuis hoort. Als ik net vijf zou mogen omschrijven met de programmering van de afgelopen jaren... vind ik het echt een hele rare keuze ja, om precies. dit daar zo breed uitgemeten hmm. op te zetten. En dan, dan is het misschien ook niet raar dat de kijkcijfers wat tegenvallen. Maar eigenlijk. de vraag is of het op een andere zender het wel had gedaan. En daar, ja. eerlijk gezegd vraag ik me dat ook af. Ja, want ja, dan dat is kom je op, ja. ja. op de formule. Dat hebben we ja. al zo lang gezien. Big ja. Brother en allerlei spin-offs. nu ja. ja. ja. ja. ben een geheim. Ja, weet je, het werkt gewoon niet helemaal. Maar weet je, het, het trucje is een beetje uitgewerkt. En zijn dus dat is dus variaties op een uh, thema. Volgens mij is er maar één iemand die dat echt goed kan. John Moll, hè? Met zijn, uh, mm -hmm. met de Mol. Eh, Naar nou, de X-factor en zo. Maar, maar nee. Dit, het, zijn het, niet... het zijn allemaal ja. afgeleiders van dat ene oervormen. Dat Big Brother, wat toen nog wel ba baanbrekend was. Ja. En ook taboe doorbrekend. Want je zat opeens in, in, in, in mensen hun privé uh, ja. te, te kijken. Continu. En er worden nu dingen bijgehaald. Nu heeft er iemand een geheim... Ja. ja, leuk. Ja. Goed, dus dat wordt het niet vanavond, net vijf. Dus jullie zitten voor de Buis voor het Songfestival. Ben je gek? Ik ben aan het werk vanavond. Oh, ja, ja oké, okay, dan ja. heb je een geldig excuus. En Zou ik heb... je anders hebben gekeken, Erik? Nee, nee. nee ik ook ben ook niet als op... muziekliefhebber. Nee, nee, juist niet. Ik ben daar een tijd geleden al heel erg mee gestopt, kan ik je vertellen. Ja, het is, het is wel jammer. Dat het, weet je, vroeger was het gewoon een familie-uitje. Ja. Dat was zeg maar, ik hou van Holland, zeg maar. Dan ging je met z'n allen gekamde haartjes op, de, op bank, de bank met papa en, en mama. Uh, en dan had je nog het idee dat het, dat het ook een soort van wedstrijd was, weet je. Het was wel, het was natuurlijk altijd niet helemaal eerlijk, want wij dachten, we krijgen van België wel punten. Tuurlijk. Weet je, dat vonden we dan toch wel fijn, maar nu, ik, ik weet je, ik vind, ik ben de sporter, de wedstrijd is eruit. Het is gewoon, je weet dat al die oostblok, ja, maar, maar dat is niet waar. Want als je in het Oostblok gaat kijken, dan leeft die wedstrijd heel erg alleen ja, hij, is is toch... strijd, hij is bij ons uit omdat we nooit meer zullen winnen, nee, maar, om... maar we krijgen ook nooit meer punten. Nee. Want het hele Oostblok gaat op elkaar staan, ja, maar dan ja. is dat niet meer helemaal waar, want ze hebben nu weer een faxjury ingevoerd, uh, en, en ja. volgens mij is daar zoals voor hebben we Duitsland bijvoorbeeld. Uh, en dat was, vond men toch een goed liedje. Ja, nou dat was ik kan, weet je, ik heb geen idee meer wat, voor, wat liedje toen was. Zo zag ik ook niet. Oké, ik weet alleen dat het... Nee, li Lien of, Lien ah. of zoiets. Ah. Nou goed, ik, ik weet nog wel goed dat die Finnen wonden met dat gekke nummer. Ja, Lordi. Lordi ja, ja um, maar goed, dat, weet je, kijk, ik vind dat het, het is op een gegeven moment te groot. We gaan halve finales doen. We gaan dan daaruit komen en dan moeten we in de finale. Weet je, het spanningsmoment is niet meer goed. Het is Het is alleen nog hoe er in Nederland, laat maar zeggen, geselecteerd, op wie er gaat. zijn al geloof ik vijf uitzendingen, vier of vijf uitzendingen. Dan krijg je halve finales. Het wordt uitgemolken op een manier. Het was vroeger, toen het allemaal nog leuker was, met gekamde op de bank, had je gewoon ta ta ta ta ta ta ta ta En dan ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ja, Dingen dong, ja, dat is uh, En ja. Abba. Ja. Bedoel, hallo, ja. dat, was, dat was wel toch wel een wereldformatie, ja. lijkt Maar nog nee. even over de in, inzending van nu. Hè? Want daar is, vorig jaar hadden we die toppers. Nou, dat was gewoon, gewoon kermis. En, uh, en, en, en die probeerden vooral heel veel rustig te Volgens mij was, vorm... dat, was dat een poging om mee, mee te gaan in dat Oost-Europese kermis. Want daar zie je dus allemaal van dat soort glitterpakken. Ja. Maar nu die... even een zien, Want de 3e's, daar kan je veel van zeggen. Maar oh. dat, zijn, dat zijn echte muzikanten. En, ja. en ja. Uh, bedoel, dat is misschien gelijk een nadeel. Want het, hè, dat zeggen mensen ook, de critici. Want het ziet er eigenlijk niet uit. Maar het is gewoon een goed liedje. Ja. Vind je het een goed liedje? Nou, je je jongen, nou ik vind het niet zo heel goed liedje. Ik, maar ik, nou vind, de ik vind het jongens, een jammer jongens, liedje voor dit... Ja, vind uh, ik ook. de jongens, jongens kunnen namelijk ja. wel zingen. Ja. Ja. En ja. hebben uh, uh, best wel... Uh, uh, geloof ik geloof dat ze een plaat hebben... Van hun watermakers heet dat, geloof ik. Er ja. staan een paar hartstikke mooie ja, liedjes op. Uh, en ze, kunnen hard, ze zijn inderdaad hele goede muzikanten. Ja. Want die jongens kunnen gitaar spelen en zingen. En, uh, hmm. Maar ik vind het niet zo goed liedje. Dat is een beetje jammer. Maar ja, uh, ik ook. Want ik heb gek genoeg... Ik weet niet waarom, maar ik heb toen dat... Dat Nederlandse Songfestival gezien... Dat ze dus die verschillende liedjes gingen doen. En... Nou, ik vond het echt het ene nog erger dan het ander. Toen dacht ik, waar zijn nou die leuke liedjes, die goede liedjes... die ze zelf hebben, uh, ja. ja. voor hebben gebracht. En dan gaan we met dit daarheen. Het zit allemaal in een soort van keurslijf. Ja. Het, het zat heel lang bij de NOS, hè. Uh, maar door, vanwege het geld is, heeft de Tros dat uiteindelijk overgenomen. Zie je dat erin terug ook? De Tros? Ja? De drieëzen zijn naar het songfestival gegaan. Ik bedoel, de, de, de Tros maakt zich hard voor de E's En ik is Simon en de hele Volendamse afdeling. Prima trouwens. Ja, hartstikke best. Maar niet het hele weekend, Els Mieke. Echt waar het afgelopen weekend... <laughs> Nick Simon in Amerika, Nick <laughs> Simon in Volendam, und Simon in een vliegtuig, Nick Simon op de fiets. Ik werd er niet goed van. Niks tegen de Ik hoeft niet te kijken. Nee, weet ik, maar het is bijna, bedoel, ik heb het afgelopen weekend echt even zitten zeppen. was Nick en Simon, de EO en uh, Kindertelevisie. Dat ik echt dacht, ja, nou, dan ga ik wel weer de krant lezen voor ja. de zoveel Nou, keer. dat is wel goed. Ja. Pak een boek. Ja, dat, dat zijn er genoeg. Van. Iets anders. Uh, goed, maar ik begrijp dus dat we niet te veel verwachtingen moeten hebben van de 3J's, zoals ik jullie nou, als het meestal. ons, Hij heeft er verstand van, ik niet. <laughs> nou, maar nee. het wordt niks. Ik heb, ik heb zeker geen verstand van het Songfestival, want daar, daar spelen hele andere krachten mee dan goede liedjes, denk ik. Ja. Laten we het hebben over Twitpick. Dat is een dienst waarmee je foto's van je camera of je mobiel kan uploaden, zodat ze zichtbaar worden op Twitter. Uh, die hebben een deal gesloten met een Brits persbureau. Foto's die op Twitpick zijn geplaatst, die mogen voortaan ook worden doorverkocht door dat ja. bureau. Uh, Twitpick heeft de algemene voorwaarden ook even snel aangepast, waardoor het mogelijk is uh, om foto's van gebruikers te verkopen. Voor de eventuele verkopen is dus geen toestemming meer van de maker nodig, zeggen de betrokken partijen. Elsmiek, uh, ik zag dat jij ook een Twitter-account hebt. Ja, ik doe Zet heel... je ook wel eens foto's op? Nee, doe ik nooit. Ik, ik geloof dat ik ook niet precies hoe het moet. Ik denk dat dat het <lacht> probleem is. Nee, maar ik heb geen zin om me in te verdiepen. Mijn punt is: ik, ik, ik twitter omdat ik vind dat het goed is om erin mee te gaan. Om te zien wat er gebeurt. En ik, ik volg het maar met mensen, vind ik allemaal hartstikke leuk. Ik doe er vooral heel zakelijke meningen. Maar niet met mijn hele privé. Wanneer ik ga boodschappen doen, is het nee. boeiend toch? Nee. Maar um, ik vind dit wel weer lachen eigenlijk. Ik vind het zo mooi. Mensen bedenken toch gewoon de meest uh, uh, bijzondere dingen... om maar weer ergens te kijken hoe kunnen we geld verdienen. Tuurlijk. En dan komt er zometeen weer een andere partij... die gaat zorgen dat, uh, dat je de... Dat je de foto's wel neer kan zetten, maar dat ze niet kunnen worden doorvervolgd. Dan heb je weer wat nee, nieuws, natuurlijk. weet je? En zo ik, groeit het ik, vind, en doet ik vind het? het. ik vind het leuk, zoals je zegt, dat mensen zo creatief zijn om ja. hier weer uh, geld aan te zien, maar ik vind, vind tegelijkertijd is het ook wel weer, iets dit dit wordt bedacht? En ik denk dat, nou, laten me zeggen, 7 van de 10, dan ben ik netjes, 7 van de 10 mensen gewoon niet in de gaten hebben wat dit dan betekent. Het is, als je het even terugvertaalt naar nou, vroeger met de gekande huid op de bank, is uh, dat, dat je ja, vandaag, op, dat je, <laughs> je foto's naar de HEMA brengt, hè, om ze te, of weet ik veel, ja. naar. Ja. en je krijgt de foto's terug. Houden de de de de de negatieve en je staat in een reclamefolder van de hemel en verkopen de dat vervolgens aan de aan de bijkorf of ja. weet ik veel Daar, nee, zo moet je het zien dat is dat toch een we, beetje vreemd het is het is natuurlijk vreemd maar wat ik het goede aan vind is dat wij zijn allemaal zo ontzettend naïef alles op met iedereen aan het de ja. delen. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is. En we hebben vertrouwen dat het allemaal wel goed komt. En ja, dan, nee, dat is waar. En opeens, weet je, ga ook een beetje kijken wat nou, als je, nou je eigen verantwoordelijkheid over wat Je dingen doet. Ja, maar ik ben toch, ik, ik, ik maak iedere avond in mijn radioprogramma in het eerste uur ook. Dan doeg, donder ik een stelling de wereld in. En wat ik daar af en toe op terugkrijg, dan denk ik dat ik met 7 op de 10 echt nog heel erg. Maar zet, eh, jij, ja. vindt het ook, zet je er wel foto's op? Ik zet er foto's, maar dat zijn. Dat ik ver, ver, verander af en toe mijn avatar. Maar ik mm. ga niet op straat lopen nee. fotograferen en erop nee. gooien. Dat ik niet. Even nee. luisteren naar Danny Makies. Dat is een jurist, internetondernemer ook. Die was vanochtend ja. in het Radio 1 Journaal en die zei tegen Marcel Oossen uh, het volgende.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 Okay. Hij zegt dus, ze hebben gelijk daarbij Twitpick, maar uh, zelf had hij de klanten erbij betrokken en is in ieder geval een deel van het geld ook gegeven. We praten er ja. zo meteen over door, dus hou even vast wat ja. je er nog over wil zeggen, want er is laatste nieuws door op meters. Ja, nieuws uit Duitsland. John Demjanjuk heeft vijf jaar cel gekregen voor medeplichtigheid aan de moord op meer dan 28.000 Joden in het nazi-vernietigingskamp Sobibor. Dat heeft de rechtbank in München zojuist uh, gezegd. De geboren Oekraïner was volgens justitie hulpbewaker in Sobibor. Het hele proces heeft 18 maanden geduurd. De nu 91-jarige Demjanjuk kreeg vanmorgen van de rechter nog het laatste woord, maar daar heeft hij geen gebruik van gemaakt. Zijn advocaat had al hoge beroep aangekondigd. Goed zo. Laatste nieuws. Straks om 1 uur ongetwijfeld veel meer over de straf, dus voor Demjan, ook Vijf jaar cel. Vonden wij een beetje weinig, <laughs> Maar goed, zes nou. jaar was geëist. Hè? Ja. Ja. ja, dat is in die zin wel. Uh, ja, dat valt er nog wel mee. Maar nou ja, goed. Ja. Al een onderwerp, toch? Ja. Dan ja. <laughs> nog even, wel <Media>. even, <laughs> even over die make it hè? Die, die ja, advocaat ja. die dus zegt: van, uh, Nou ja, op, op zich prima wat die Twitter ja. doet... Maar hadden in ieder geval nou, maar de maar gebruikers dan, erbij dan, moeten dan, ja, dan, dan, dan, Maar dan gaan we krijgen dat je dus geld kan gaan verdienen aan de foto's die je op Twitter zet. Uh, dat kan natuurlijk nu ook al. Maar die kanalen zijn wat ingewikkelder. Ja. Dan moet je echt naar, naar persbureaus en zeggen: Ik heb een gekke foto. En nu gaat. Ik, ik ben daar niet zo heel erg voor. Hoor, dat je iedereen. Want dan wordt iedere mobiele telefoon. Het wordt wel wordt een, wapen, een wapen om uh, uh, mensen mee aan de schandpaal te nagelen. En dan gaan mensen inderdaad gezellig foto's staan maken... als iemand omvalt op straat in plaats van dat ze wat doen. Maar, maar ik, wat natuurlijk wel interessant is, is de juridische kant hiervan. Blijkbaar mag dit, kan dit. Ja. Uh, maar ik kan me toch voorstellen dat daar nog niet het laatste woord over gezegd is. Maar vind je zover dat, uh, dat, dat de overheid zich daar moeten in mengen... en, en daar ja, regels voor het afspreken? Het is toch de markt. En mensen doen toch vrijwillig een foto op ja. Twitter... Je hoeft het niet te doen. Nee, dat, daar ben ik, ik volkomen met je eens. Maar op het moment dat je dus maat, dat je uh, wat meneer Meetjes zegt maatregelen gaat nemen, waardoor er uh, uh, laat maar zeggen, een maatschappelijke beweging aan de gang zou, uh, gebracht zou kunnen worden, waardoor mensen dingen gaan fotograferen omdat ze daarmee geld kunnen verdienen. Laat maar zeggen. Uh... Ja, maar dan, dat is een andere. Daarom, daarom, daarom vind ik dat je daar wel vragen over mag stellen. Ja. Maar juridisch gezien is het, ligt dat natuurlijk volkomen vrij. Als het mag, dan, moet, dan, moet, dan zal uiteindelijk inderdaad ook de juridische markt uitwijzen waar de grens ligt. Er zullen ongetwijfeld concurrenten van Twitter nu zijn die zeggen: van nou, bij ons mag het wel. Nou eh, ja, gewoon, maar dat, dat we, gaat natuurlijk ja. gebeuren. Weet je, ja. En dat is toch wel het leuke van het leven. Dat ja. mensen gewoon weer denken: oh, nou, dan ga ik dus weer iets anders doen. Ja, een beetje optimisme. We ja. moeten het niet altijd met nee, de doen. Nee, zelfregen, die zelfregulering, <laughs> de, ik denk dat die er ook wel komt. Er zullen aanbieders zijn die zeggen: nou, bij ons gebeurt dat niet. Punt. Nee, punt. Nou, ja. en dan heb je weer een nieuw dingetje. Nou, gaan we met z'n allen van twitter naar weet ik veel dwalter ja, of zo water ja. dat is allemaal best. nog even naar de Pvv daar zijn uh, twee zogenaamde prinsenvlaggen verwijderd voor de ramen van een kamerlid uh, de media die hebben daar uh, veel aandacht aan besteed um, en terecht daarop verzoekt een anonieme Pvv tegenover de Spits het lijkt wel een soort sport om NSB trekjes bij de Pvv te ontdekken nou ja, um, zeg weet je dat is een punt ja, als je niks als er niks te ontdekken is is er niks te ontdekken nee. Punt. Ma mag ik dan ook nog even toevoegen... dat, ze, uh, dat ik het echt een absolute vind. dat je op dezelfde dag dat jij... Uh, uh, laat zeggen het Joodse volk stroop om de mond gaat smeren... door te zeggen dat je een, een, een, uh, een, spoorlijn. een spoorlijn door Gaza heen wil bouwen. Omdat je het zo belangrijk vindt dat het Joodse volk dit en dat. En dan vervolgens twee vlaggen bij je kantoor op gaat hangen... waarvan je absolute betekenis wel weet. En als je die niet weet... dan heb je echt het historisch besef van het demente fruitvlieger. Ja, dus daar heb je niets in de politiek te zoeken, wat mij betreft. Nee, ik vind het echt zo niet kunnen, dit. En ik kan me ook echt niets bij voorstellen dat, uh, dat er dan commentaren zijn van... ja, ja ze moeten ons ook altijd hebben. Houd erop. Weet, wat een onzin. Ze, ze moeten je hebben omdat je gewoon foute dingen doet. Simpel. Klaar. En als dat, niet, weet je, als dat niet het besef heeft... ik ben je het helemaal met je eens... Dat je, niet, dat je niet weet dat je dit gewoon niet moet doen. De verontwaardiging is onterecht daar. Uh, wat zij zeggen, hè, de media zoeken ons vooral. Belachelijk. Zij zoeken de media op allerlei fronten op. Als jij twee vlaggen... je kunt die vlag ook lekker achter je bureau hangen. Nee, ze hangen hem voor het raam. It's big fucking deal, dan is het jouw probleem. Echt waar. En uh, je, dat, dat doe je gewoon niet. Simpel. Maar wat wel interessant is... is dat je je af moet vragen waarom doen ze dat? Nou ja, het is een... Ik denk dat het, dat het tevens ook een provocatie is zodat wij hier erover gaan, gaan lopen schreeuwen. Maar tegelijkertijd denk ik dat ze in dit geval zichzelf in de vingers snijden. Kijk, over dat hele uh, vreemdelingenvraagstuk. Daar hebben, ze, daar hebben ze dan een sterk punt bij hun achterban. Maar ik denk dat bij, deze, ver, de, bij deze dingen mensen ja. ook gaan denken. Ja, waarom ga je nou met de NSB? Als je naar stormfront.org gaat, de, de, de, de ja. extra, daar staat die vlag voorop. Dezelfde vlag, ja. Ja. ja. Ik bedoel, waar heb je het over? Maar het is ook vrij dom. Goed, uh, daarmee besluiten we dit Ja, uh, Nou, het was media. een heel Ik uh, Vond het gezellig, Elsmik, ja. volgende ja. keer bij je ja. op? graag. nog praat, praat ja. nog even verder ja. zo meteen. Dank doen. voor jullie bijdrage. Elsmik ah. okay. Haverga en Erik Korton. Zometeen de nationale Nieuwsquiz. Gert-Jan Barr uit Zutphen is de kandidaat. We draaien een liedje van de Radio 1 CD van deze week. Dat is het nieuwe album van Braccoon. Dat heet Liverpool Rain. Daarvan 2014. string De Nederlandse Groep Raccoon, de hele week centraal hier op Radio 1... want hun nieuwe album is uit, dat heet Liverpool Rain en daarvan 2014. Gert-Jan Barr, ik zie je, hij is 38 jaar, komt uit Zutphen... en gaat meedoen aan de Nationale Nieuwsquiz. Welkom. Ja, goedemiddag Jeroen. Vrachtwagenchauffeur, hè? Ja, dat klopt. Internationaal of in Nederland? Nee, gewoon nationaal, bevoorrading van uh, supermarkten en zo. Dus je hebt ja. altijd uh, het spul wat wij uiteindelijk uit de supermarkten hebben, heb jij altijd achterin? Ja, alles wat jullie nodig hebben, dat, uh, ja, dat breng ik dan. Hey, weg, en hoe ja. is dat? Want als ik in Utrecht bij mijn, mijn eigen appie, zeg maar, dichtbij, dat, oh. dat is een heel nauw straatje, want dan moeten wel die grote vrachtwagens altijd door. Hoe doen jullie dat toch altijd? Nou, het scheelt dat je er vaker komt en... Uh, dan, je, dan heb je een beetje rekening mee te houden. Maar goed, uh, meestal lukt dat wel aardig aardige uh, ervaring. Wel, he? Het is ook wel een uitdaging natuurlijk. Vaak nou, als je ergens als nieuw komt en dan is het echt heel moeilijk wat, kun ik je, je vragen om iemand uh, te laten kijken. Dat is echt ja. niet vertrouwd. Ja. En een lekker euh, vrij beroep, lekker een beetje tussen... Ja, nou ja, als je het wel een beetje in de stramien natuurlijk. Want je moet toch wel zorgen dat de goederen op tijd komen. Anders zijn de schappen in de supermarkt leeg. Dat is ook zo, ja. ja. We dat gaan kijken ja. hoeveel je komt met de Nationale Nieuwsquiz. Uh, 91 punten, dat is de uitdaging. We beginnen met het bepalen van de nieuwsfactor. De Nationale Nieuwsquiz. De Rabobankploeg is actief. Daar gaat Pieter Wening. De voorsprong van Wening groeit na ruim 40 seconden op deze groep. Er moet nog geklommen worden in de slotfase naar Oviedo. De ploeggenoot van Wening stopt prima af. En mede daardoor kan Wening vandaag winnen. De victory is ook een beetje voor Wouter Weiland. Het uh, is ook een beetje voor zijn familie. Mooie woorden van Pieter Wening Voor het eerst sinds 1999 won een Nederlander een etappe in de Giro d'Italia, de Ronde van Italië. rabo Pieter Pieter dus is daarmee ook meteen de leider in het algemeen klassement geworden. Welke kleur trui heeft hij veroverd? Een roze. Dat is goed. Die kleur komt van de krant die de ronde organiseert, de Gazzetta dello Sport. Want die wordt altijd op roze papier gedrukt. Vraag 2. Wening droeg zijn overwinning mede op aan de nabestaanden van Wouter Weiland. We hoorden dat net. Die begint deze week overleed na een zware val in de Giro. Zijn team is daarna nog van start gegaan, maar besloot gisteren om toch te vertrekken. Wat is de naam van dat team? Ik heb geen idee. Team Leopard Trek. Een uh, Luxemburgse ploeg opgericht door de broers Andy en Frank Schlek. Uh, vraag 3. In 2010 startte de grootste wielenkoers van de wereld... de Tour de France in ons land. Ook de eerste etappe van de Giro is toen in Nederland verreden. Waar startte de ronde van Italië vorig jaar? In welke plaats? Utrecht. Nee, waarom? Waarom? nee, dat is niet goed. Het was Amsterdam. Okay. En in 2002 was het in Groningen. Toen Ik ben de dier... niet zo thuis in de wielersport. Ah, Oké, okay. nou, dan heb je pech inderdaad met die eerste ja, drie vragen. Inderdaad. Kijk of het met vraag 4 beter gaat. Een geluidsfragment, je hoort iemand praten. Wie is hier aan het woord? Ik uh, constateer met, uh, met spijt dat er sprake is van een verslechterde mensenrechts-situatie waarbij met name mensenrechtenadvocaten preventief uh, ook worden opgepakt. Dat is uh, Verhagen. Minister van Buitenlandse Zaken, dat is goed. De minister van uh, Economische Zaken is op handelsmissie. En behalve het... Uh, wat zei ik? Buitenlandse Zaken, dat was hij natuurlijk. Hij is nu van Economische Zaken. Uh, behalve het afsluiten van contracten voor het bedrijfsleven... heeft hij ook gesprekken gehad met mensenrechtenactivisten. In welke stad is Verhagen op dit moment? Beijing? Eh, dat is goed, ja. Peking. Oh, dat is een schokje. Ja. Nee, goed. China is na Duitsland de belangrijkste handelspartner van ons land. Vragen vertelden dat hij bij zijn Chinese ambtgenoot... traditiegetrouwde mensenrechten heeft aangekaart. We gaan naar de laatste vraag. Maximaal vier punten te verdienen. Je krijgt aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws. We zoeken dus een onderwerp. De vraag is natuurlijk wat. Als je het antwoord weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. Funen, Zeeland en Lolland maken deel van mij uit. Drie. Net als Nederland word ik geleid door een minderheidskabinet... Uh, stop. Uh, Denemarken. Dat is goed. Andere Schengenlanden gaan praten over mijn voorgenomen grensplannen, was de, de volgende aanwijzing geweest. En grenscontroles worden mij, bij mij weer ingevoerd om Oost-Europese criminelen tegen te houden. Denemarken die dus weer douaneposten neer gaat zetten. Uh, dat is goed, dat was een, een snelle reactie. Dan kom je op uh, zes en dat betekent dat er zometeen zestien vragen goed moeten zijn. Eens met de stelling. Goedemiddag, oneens met de stelling. Wij worden gewoon voor het gehaald. Het gaat tegenwoordig hier door een big business. Als je, als je apen krijgt, dan, dan, dan kan je met peanuts betalen. In Stand.nl, straks om half twee, krijgt u de kans om mee te praten over het nieuws van de dag. Vandaag luidt de stelling. Ook Nederland moet strenger controleren aan de grens. Nou, u hoort het net leven, even, in Denemarken gebeurt dat uh, natuurlijk. Uh, Tunesische migranten, criminelen uit Oost-Europa, steeds meer Europese landen ondervinden hinder van het vrije reizen binnen Europa, zoals afgesproken in het Schengenpact. De EU praat vandaag over aanscherping van die regels, strengere grensbewaking dus. Dus ook Nederland moet strenger controleren aan de grens. Bent u daarmee eens of oneens, sms dat aan 7070, dat kost 50 cent. Gratis bellen 0800 1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, gebruik dan de hashtag standpunt. Dan zijn we terug bij Gert-Jan 38 jaar uit Zutphen. Uh, scoren dus zes net in de factor en daarmee gaan we zo zometeen vermedegvuldigen. En om in de buurt van die 91 te komen moet je dus 16 vragen goed hebben, maar liefst nog meer. Ja. Um, dat is wel even een uitdaging, maar het kan wel. Dus laten we het gewoon proberen. 90 seconden de tijd, veel vragen. Ik stel ze zo luid en duidelijk mogelijk. Als je het antwoord niet weet pas roepen, ja. dan stellen we snel de volgende vraag. Daar komt hij. De nationale nieuwswist. Hoe heet de slijterijketen die 40 winkels in heel Nederland sluit? Uh, Mitra. Dat is goed. Welke Britse zanger geeft in oktober een concert in Ahoy Rotterdam? Uh, George Michael. Dat is goed. Hoeveel clubs uit het betaalde voetbal staan onder verscherpt toezicht van 16? de KTB? Is goed. Duitsland levert welke oude SS'en niet aan Nederland uit? Uh, pas. Klaas Karel Faber. Welke organisatie gaat met een auto over de provinciale wegen rijden om de verkeersveiligheid te meten? Pas. ANWB. Duizenden vissen worden de komende dagen vanwege de droogte verhuisd naar welke rivier? Pas. De IJssel. Schalke 04 heeft interesse getoond in welke Nederlandse keeper? Stekelenburg. Dat is goed. De twee prinsenvlaggen die op het kantoor van welke partij op het binnenhof PTV. hingen zijn weggehaald. Is goed. Politie van welke stad heeft een automobilist aangehouden met bijna 2,5 ton aan openstaande bekeuringen? Rotterdam. Dat is goed. Welk land heeft aangekondigd om religie, religiewetten aan te passen? Oeganda. Nee, Egypte. Welke Nederlandse actrice heeft vanavond haar regie op het filmfestival van Cannes? Willeke van Anderoy. Nee, Famke Jansen. Archeologen graven naar de stoffelijke resten van een vrouw... die model zou hebben gestaan voor welk schilderij? Mona Lisa. Dat is goed. Hoe heet de politieke partij die een loterij voor de cultuursector wil? VVD. Dat is goed. Welke nationaliteit heeft de beoogd opvolger van Trichet... als directeur van de Europese Centrale Bank? Pas. Is Italië. Welke voetbalploeg is gisteravond kampioen van Spanje geworden? Barcelona. Is goed. Hoe heet het bestverdiende Nederlandse topmodel van vorig jaar? Van Cleansen. Nee, Lara Stone. Welke Amerikaan vertelt in het blad Rolling Stone het geheim van zijn kapsel? Bas. Dat is Donald Trump. De Donald. Okay. Hij kampt het, geloof ik, uh, naar achteren, maar ook wel weer naar voren. Want er wordt steeds beweerd dat hij het overzij zij kampt, weet je wel, hij, omdat hij eigenlijk een kale kop heeft. Maar hij zegt dat is echt niet zo. Okay. Nou ja, het ziet er hoe dan ook niet uit, uh, kunnen we toch eerlijk vaststellen. 16 um, vragen moesten het zijn. Wat denk je? Nou, ik, volgens mij een stuk of acht of zo. Ja, je hebt het aardig gedaan, maar het is niet genoeg, inderdaad, 16. Het was ook best lastig. Dat was score, ja, dat is een scherpe scoren. 9 had je er goed. Dan kom oh, 9, je op 54. Ja. ja, dat is helemaal geen onaardige prestatie. Maar ja, het is in ieder geval niet genoeg voor die 91. Nee, dat was wel heel goed, ja. ja. En die wille vragen was ook wel een beetje ingewikkeld. Ja, dat, daar had je pech mee. Want ja. je zei dat je daar niet zo goed in zat, inderdaad. Nou, nee. uh, het is niet anders. Je krijgt van ons uh, het normale prijzenpakket, maar dat is ook heel aardig. Twee ja. kaarten voor beeld en geluid. Hier aan het begin van het Mediapark. Kan je niet missen. Het mooie kleurrijke gebouw. Ja. We doen de lunchradio erbij in een mok. Dank je wel. En uh, blijf luisteren, zou ik zeggen, vanuit de truck. Ja, dat doen we zeker. Oké, okay. nou. goede reis terug naar Zutphen. Dank je wel. Uh, wij melden ons straks om kwart over één weer. Uh, met uh, allerlei uh, moois. Oh ja, over kunst gaat het. Ik was het alweer bijna vergeten. Uh, dat heeft te maken met de grote kunstbeurs die gisteren in Amsterdam is begonnen. En het gaat over hedendaagse kunst. Wat is dat eigenlijk? Dat allemaal zometeen. Nu is het NOS Journaal.